De Prachtige Ring Er was eens een koning die twee zonen had. De oudste zoon, prins Edward, was wijs en voorzichtig met dingen... ...terwijl de jongere prins Clifford altijd alles verkwiste. Ah, Rubus, breng me de juwelen! Uwe hoogheid... Ik heb deze ringen speciaal voor je gemaakt. Ze zijn uitstekend. Alsjeblieft dan. Uh, heer, uh, dank je. Uh, uh, Uwe hoogheid, ik heb nog honderd goudmunten extra nodig. Oh, wacht heel even. Edward, kun je me honderd goudmunten lenen? Maar vader heeft ons net duizend gouden munten gegeven. Ik heb het uitgegeven. Nu al? Het is niet eens een uur geleden, Clifford. Broertje, er wacht iemand op mij. Je moet de ringen en armbanden zien die hij gemaakt heeft. Je zou er zelf wat moeten maken. Clifford, jij bent kansloos. Neem me alsjeblieft het geld, broer. Wij zijn prinsen. Hoe kunnen we ooit zonder goud komen? Prins Edward leende toch prins Clifford honderd gouden munten. Maar hij was bezorgd door hoeveel hij uitgaf. Dat zijn jongere broer al snel al het goud in het paleis op zou maken. Dus besloot hij zijn vader erover te gaan vertellen. Vader, op deze manier zal Clifford al het goud in het paleis uitgeven. Je hebt gelijk. Heb je niet met hem gesproken? Alles wat hij zegt is, omdat wij prinsen zijn, we altijd goud zullen hebben. Uh. Dus praten zal niet helpen. Zeg, prins Clifford, dat ik hem meteen wil zien. Prins Clifford werd opgehaald en de koning sprak met hem. Je kent alleen de kracht van goud. Het wordt tijd dat je begrijpt hoe machteloos het je ook kan maken. Ik begrijp je niet, vader. Hier zijn duizend gouden munten. Als je er een maand mee kunt doen, dan is het goed. Maar als je het eerder uitgeeft, dan zul je het paleis uit moeten en pas terug mogen komen... wanneer je de machteloosheid van goud en dingen die meer waard zijn dan goud kent. Zoals je wil, vader. Dus gaf de koning aan prins Clifford duizend gouden munten... die door de verspilzucht van de prins al binnen een paar dagen op waren... En daarom was het dus dat hij het paleis moest verlaten... met niet meer dan vier gouden munten die prins Edward hem gaf. Vader, is er geen andere manier? Het is goed voor hem. Clifford heeft een goed hart. Zijn goede hart zal hem beschermen... en zal hem verstandiger naar ons terugbrengen. Prins Clifford had de grens van het koninkrijk bereikt. Opeens hoorde hij een geluid... Ja, dat arme dier niet. Drok alle melk op in mijn fles. Wat moet ik nu drinken? Deze kat zorgt voor meer problemen dan hulp. Ik zal de kat van je kopen. Hoeveel? Eén gouden munt en niets minder. Hier is het. Hé, hey, maatje. Je bent nu vrij. Niemand zal je slaan. Ik wil met je meegaan. Goed dan, maar... Ik kan je niks geven. Je hebt een goed hart en dat is meer dan genoeg. Miauw. Even verderop kwam de prins bij een veld, waar hij een erg boze boer tegenkwam. Jij vreselijk wezen! Wat is er aan de hand? Sla dat arme wezen nu niet. De vogels hebben al mijn fruit opgegeten. Hij had ze moeten wegjagen. Maar kijk naar zijn been. Ik zal de hond van je kopen. Hoeveel? Eén gouden munt en niks minder. Hier is het. Je bent nu vrij, maatje. Ruff, ik ga met je mee. Goed dan, kom. Maar ik heb niks om je te geven. Je hebt een goed hart en dat is genoeg. Kom. Even verderop kwam de prins langs een man die een vreemd pakje droeg, bedekt in een rood kleed. Toen de prins voorbij liep, hoorde hij een geel. Kan iemand me vrijlaten? Hé, hey, wat heb je daar verstopt? Wat gaat jou dat aan? Ik wil zien wat het is. Laat deze papegaai vrij. Het hoort te vliegen in de lucht en niet in een kooi zoals hier. Als je wilt dat ik de papegaai vrijlaat, dan zal je dat een gouden munt kosten. Hier is het. Laat nu het arme... Nu kun je daarheen vliegen waar je maar wil. Ik ben met je meegaan. Dat is goed, maar ik heb je niks om te geven. Jij hebt een goed hart en dat is genoeg. Kom. De prins bleef lopen met zijn nieuwe vrienden. Even verderop kwam hij een slangenbezweerde tegen. Wil jij mijn trucje zien? Ik kan niets meer doen. Iemand red me. Hé, hey, beste vent. Het is vreed om een slang in een mand te stoppen. Laat het vrij. Als je wil dat ik de slang vrij laat, dan zal het je niet minder dan één gouden munt kosten. Hier. Nu ben je vrij om te gaan, vriend. Ik wil bij je blijven en je terugbetalen voor je vriendelijkheid. Dat is niet nodig vriend. Nee, kom mee naar mijn familie en wanneer mijn vader je vraagt wat je wil hebben. Vraag om de ring die hij draagt. De prins was verbaasd om het rare verzoek wat de slang hem vroeg te doen. Maar hij besloot om te doen wat de slang vroeg. Samen gingen ze de heuvel op naar hun hol. De slang ging naar binnen om zijn vader te spreken en prins Clifford werd naar binnen geroepen. Jij hebt mijn zoon's leven gered. Wat kan ik voor je doen? Ik deed alleen wat elk mens zou doen. Ik hoef niks in ruil. Dank je. Je hebt een goed hart. Het zal een eer zijn om je verzoek te voldoen. Alsjeblieft, zeg me wat je wil. In dat geval mag ik dan de ring hebben die je draagt. Ik had nooit de ring weggedaan, maar een belofte is een belofte. Neem dit, pas op voor de heks. Ze zoekt deze al jarenlang. Ondanks dat de prins had gedaan wat hem gevraagd werd, begreep hij niet wat het nut was om een ring te vragen, terwijl er zoveel goud te krijgen was. Maar hij zei niets... De prins deed zijn tas open en haalde een stuk brood eruit wat erin zat. Maar toen hij zich bedacht dat de dieren misschien ook honger hadden... gaf hij het stukje brood aan hen. Weet je wat? Ik heb geen honger. Waarom delen jullie dit niet? Waarom vraag je de ring niet? Het is een ring, niet een kok. Wie gaat koken? Wens nu. Om eten? Alles wat je maar wenst. Voor nu, doe maar eten. Ik wil de heerlijkste zoetigheden: warme pudding voor mij, en room voor de kat. En fruit en noten voor de papegaai. En koekjes voor de hond. En voor jou? Ik heb al gegeten. Dank je. Dus ik wil. Het eten is er al! Het is heerlijk! Nu doe gewoon wat ik zei. Hou deze fles karren bij je. En je kan de ring om alles vragen. Heel erg bedankt, mijn vriend. De prins en zijn vrienden reisden ver. Met de prachtige ring bij zich... hoefden ze zich om niks zorgen te maken. De ring gaf ze eten, een thuis... warme kleding voor de koude nachten, alles. Al rondwalend bereikten ze een nieuw koninkrijk... Een vreemde aankondiging werd gedaan toen ze de poorten doorgingen. De koning verklaart dat diegene die een paleis van goud... in het midden van de oceaan in één nacht kan bouwen... de prinses zal trouwen en het halve koninkrijk zal krijgen. Wat een rare aankondiging. Dit moet een of andere boze bedovering zijn voor de koning. Want waarom zou je anders zo'n mogelijke uitdaging doen? Het is inderdaad een vloek om die ring te vinden... Met de kracht van de ring stelde deze uitdaging niks voor voor de prins. Hij ging naar het hof en vertelde de koning dat hij het paleis ging bouwen. Ik kan deze uitdaging in no time voor elkaar krijgen. Weet je dat zeker? Ja, uw hoogheid. De prins werd naar de zee gebracht, waar hij rustig sliep gedurende de nacht. Iedereen maakte zich zorgen om hem, maar zodra het ochtend werd, werd de prins wakker vroeg aan zijn ring en daar... een prachtig gouden paleis verscheen in het midden van de zee. De bewaker die de heks was, zag dit allemaal. Die ring! Ik wist het. Niemand kan me nu nog stoppen om het te krijgen. De prins en de prinses trouwden gelukkig... en gingen in het gouden paleis wonen. De heks maakte plannen om de ring te krijgen... Nu is mijn kans! De heks nam de vorm aan van een oude vrouw en deed alsof ze verdwaald was op zee. De aardige prinses liet haar in het paleis komen. Uwe hoogheid! Wat voor een prachtig huis heb je! Maar hoe komt het dat in zo'n groot paleis er geen bedienden zijn? Oh, we hebben geen bedienden nodig. De prins heeft een magische ring die alles voor ons doet. Ik wil de ring zien, eh, uh, snel. Eh, uh, ik bedoel, als je het niet erg vindt. Mijn echtgenoot heeft altijd de ring bij zich. Je zult moeten wachten totdat hij terugkomt om het te kunnen zien. Het zal lastig worden om de ring van de prins te stelen. Ik moet iets anders proberen. Oh, nee. Je moet de ring hier bij je houden. Waarom? Wat nu als de ring verloren gaat? Op zee. Is het niet uh, veiliger in het paleis bij jou? Je hebt gelijk. Ik zal hem spreken wanneer hij weer terug is. Die avond vroeg de prinses aan de prins om de ring bij haar te laten... terwijl hij naar zee ging. De prins ging ermee akkoord... De volgende morgen ging de prins naar de zee zonder de ring. De heks zag hem gaan en nu dat de prinses alleen was, nam ze haar echte vorm weer aan en pikte de ring van de prinses. Eindelijk! Ik heb je al mijn hele leven gezocht. Ik heb dit koninkrijk vervloekt om je te vinden. Eindelijk ben je van mij. Wanneer je echtgenoot thuiskomt, zal hij niet weten wat hier gebeurd is. Ha? De dieren vertelden de prins alles wat er gebeurd was toen hij terugkwam van de zee. Ik weet waar ze de prinses heen heeft gebracht. Snel, breng me erheen. Het is niet veilig voor je om naar heen te gaan. Vergeet niet... Dat de heks de ring heeft. De, de hond heeft gelijk. We hebben geen idee wat ze gaat doen met de ring. Meel, we zullen de ring naar je terugbrengen. De papegaai bracht hen waar de heks de prinses vasthield. Eerst kroop de slang naar de prinses. Dat je kaas als eten vraagt voor het avondeten vandaag. En laat wat ervan bij de muren van de god. Hm? De prinses vroeg om kaas als avondeten en liet stiekem wat bij de muren van de god. Die avond, toen de prinses en de heks sliepen, kwamen er ratten om de kaas te eten. De kat was aan het wachten. Hij greep een rat en deed zijn staart in de neus van de heks. De heks nieste en daar was de ring. De papegaai greep het en vloog weg. De hond liet de prinses vrij en de slang zorgde ervoor dat de heks hen niet kon aanvallen. Al snel waren ze allemaal terug bij de prins. Laat alsjeblieft al het kwaad in de heks en haar vloek over dit koninkrijk voor altijd verdwijnen. Ik weet nu wat mijn vader bedoelde. Wat? Ik had al het goud en weelde in de wereld. Maar het was niet genoeg om je uit de problemen te houden. Mijn vrienden en niet geld hielpen me. Al mijn hele leven ben ik een prins. En ik vond dingen belangrijk wat geld kon kopen. En niet de mensen die van me hielden. Geen geld in de wereld is genoeg om geluk te verzekeren. Maar de liefde van een vriend is genoeg om ons leven voor altijd te verlichten. En ik heb vijf van jullie en mijn broer en mijn vader. Ik heb geld niet meer nodig. Neem dit en breng het terug naar je vader. Het hoort bij hem. En eindelijk keerde prins Clifford terug naar huis als een mens. Uiteindelijk had hij de waarde van de juiste dingen in het leven geleerd... en hij bleef bij zijn vader en broer, zijn dierenvrienden... En de liefde van zijn leven, de prinses. Heel gelukkig en nog heel lang.